Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Vandaag vertelt Louise Wiese van der Laan het platmaken. Ondanks de democratie, de nivellerende belastingen en de invoer van gelijke rechten... zijn er nog altijd lieden die denken dat ze meer zijn dan een ander. Neem bijvoorbeeld radioomroepers. Wat een praatjesmakers. En kletsen maar. Nee, niet ik. Niet mij platmaken. <middels> Hier ver vandaan ligt het Schiereiland Prol, dat voor toeristen weinig te bieden heeft. Het landschap is eentonig en het klimaat regenachtig, zodat de bewoners vette haren en lange regenjassen dragen om beschermd te zijn tegen het vocht. Een rijk land is het ook niet. De prollen leven hoofdzakelijk van zwammen die zij rauw uit het vuistje plegen te eten. Want het is een eenvoudig volkje, dat wars is van dikdoenerij of opgesmukte manieren. Doe maar gewoon, is hun motto, dan doe je al gek genoeg. Toch zou het onjuist zijn te menen dat ze dom of achtergebleven zijn. Er schuilt menige scherpe kop onder. We moeten zaken gaan doen. Sprak een zekere Olger Nasp. Niet lang geleden bijvoorbeeld. Dingen verkopen, geld verdienen. Ze moeten in het buitenland niet denken dat ze meer zijn dan wij. Maar wat moeten we dan verkopen? Vroeg een ander die Ibele Zweder heette. Zwammen natuurlijk. Prolzwammen. <truimert> Eenvoudig maar voedzaam jongen. En ze werken nog goed op de hersens ook. Je krijgt er gezonde gedachten van. Lekker gewoon. We kunnen het buitenland ermee helpen. Ze denken daar soms heel raar. We kunnen zwammen verkopen en ze zo het Prolse denken leren. Mooi werk, je weet wel. Met dat idee was iedereen het eens. En dus stak Iblis Weder enige tijd later de grens over om met zijn zwammen en het Prolse denken de wereld te gaan verbeteren. Hij trok met zijn koffertje naar het westen en vestigde zich aan de rand van het donkere bomenbos. Nadat Iblis weder een eenvoudige plaggenhut naar Prols model had gebouwd, stopte hij wat zwamsporen in de grond om zo gauw mogelijk een oogst te kunnen krijgen. Daarna plaatste hij een bord voor zijn woning om bekend te maken dat hij hier een nering dreef. Deze aanpak was simpel, maar lang niet gek, want de eerste klant liet niet lang op zich wachten. Wat staat daar? Wat is dat voor onzin? Dat zijn letters. D dat zie ik. Ik kan wel lezen, al ben ik klein. Wat dacht je? Ik, ik wil alleen maar weten wat die letters betekenen. De letters betekenen niks. Allemaal duurdoenerij. Maar je kan bij mij lekkere zwammen kopen. En ik geef ook hulp aan onderontwikkelden, weet je wel. Hulp aan onderontwikkelden, hè? Zo! Je durft omdat ik klein ben, hè? Zo. Maar je verkrist je lelijk. Mijn naam is Passtuiven Verkwil en je zult nog van mij horen. Ja, ja, ja, draai je maar om. Nog onbeleefd ook. Je durft, hè? Kan je wel? Kom binnen. Hoe gaat het zitten. Maak je niet dik. Je bent bij mij aan het goede adres. Ik kan je helpen, weet je wel. Helpen? Kan jij er iets tegen doen dat ik klein ben? Kan jij zorgen dat ik niet uitgelachen word? Oh, zeker. Ik kom van Schiereiland Prol en wij maken dikdoeners plat. Niemand is beter dan een ander, is niet zo? Je drink eens uit, dat is goed voor je. Dik doen als plat maken. Hoe doe je dat? Oké, oh, wij van Prol zijn allemaal gelijk, hm? en dat komt van de zwammen die we eten. Hm? Mooi, eenvoudig voedsel zonder aanstellerij. We blijven er bescheiden en gewoon van, en toch gezond. Maar het is een lelijk spul voor iemand die denkt dat hij meer is dan een ander. Heel lelijk. Je zit aan uw zwamthee te drinken, en het is versterkend, of niet? Dat komt omdat jij eenvoudig bent. Het knapt je op, en het geeft je goede ideeën. Maar als je een dikdoener was, zou het je een lesje geven. Die zwammen wil ik hebben? Dat kan. Ik doe graag zaken, en ik zou je een pondje verkopen om het uit te zijn. Oh, en ik geef je de gratis een gebruiksaanwijzing bij. Op een morgen, niet lang daarna, wandelden heer Bommel en Tom Poes door het zomerse landschap. Het was warm, maar een zacht windje veraangenaamde het gaan. In deze buurt ben ik lang niet geweest. Maar dat visplekje herinner ik mij nog levendig. Ik weet nog goed hoe fier de treurwillig over de vijver boog. Terwijl de koekoeken zongen en de madeliefjes wuifden. Een uitgezochte plek om karpers te vangen. In de volheid van de natuur. Maar je zult het zien, jonge vriend. We zijn er zo. Oh, gelukkig. is is een zware man. Oh, dat doet me genoegen. Als Joost een picnic klaarmaakt, doet hij het goed. Maar dat. Plekje, dat heeft mijn goede vader nog ontdekt. En het is ongerept gebleven om inkeer te brengen in het hart van de verontreinigde stedeling. Let maar eens op. Heer Bommel kwam aan de voet van de heuvel aan en daar bleef hij verrast staan. Voor hem strekte zich een drabbige vlakte uit, die ontsierd werd door dode bomen en een aanbouw. En waar eens de vijver was, bevond zich nu een stuk moeras met modderbellen. Hmm, dat is jammer. Maar u kunt de vooruitgang niet tegenhouden. En het is in ieder geval prettig dat uw vader dit niet hoeft te zien. P. Pastinaco, weet u misschien waar mijn vijver gebleven is? U Weet wel dat prachtige stukje natuur waar de treurwillig over de karpers in te wuiven. Ja, dat is weg. Dat zie je toch? Ze hebben het water dichtgepland met ontploffingsmotoren. Om er een huis op te zetten van gietsteen. De grond is verzuurd door de gorgel. En de bomen en de planten zijn verwoest door de stuifzwam die je hier ziet. Die paddenstoelen. Ja, daar was ik al bang voor. Het zijn er veel, hè? Ho, het zijn gifzwammen. Zuiver vergif. Overgebracht uit de toosten, weet ik. En er is weinig tegen te doen wanneer de bol barst en de sporen vrijkomen. U mag wel oppassen. Oppassen? Hoezo? Die sporen zijn ongezond. Ze slaan op de breindoos. En vooral... ...op de koolnidra, zodat je er hele rare nevelingen van krijgt. Ik hoop dat ik het spul nog in bedwang kan houden... ...door ontzuring van de grond en door bespuiting met Bree. Maar als ik jullie was, zou ik hier niet te lang blijven. Goeiedag. Hm. Oh, dit is een bedorven dag. Van vissen komt niets en de picknick is voor mij bedorven... ...door de nevelingen en de Bree, als je begrijpt wat ik bedoel... Het komt allemaal door de verontreiniging en de nieuwbouw. Waar moet het heen met de wereld? Hmm. Nou, misschien is de eigenaar van het huis dat ze daar aan het bouwen zijn een paddenstoelenkweker. Dat zou kunnen. Het is iemand zonder smaak, dat Had is ik. vergunning, je een vergunning? Maar wacht eens, om... daar is Luzie, jonge vriend. Vergeet, het schijnt dat hij moeilijkheden heeft, heeft met, met de heer doorknopen. Ik vraag alleen maar uw bouwvergunning. Volgens de gegevens in het kadaster is uw naam Pastuiven Verkwil... Knopenmaker van beroep, van een aanvraag in drievoud is mij echter niets bekend. Natuurlijk niet. Dit is mijn land. Ik heb het zelf gekocht, want ik heb geld genoeg. Maar dat geloof jij niet, hè? Jij denkt dat je meer bent dan ik, hè? Maar je vergist je. Pas maar op, anders zal ik je lelijk plat maken. Foei, meneer. Het is heel dom van u om bedreigingen te uiten. Er is veel wat ik door de vingers wil zien, maar toch moet men het niet te bond maken wanneer ik in functie verschijn. Kijk uit! Voordat ik mijn geduld verlies. U zult toch van mij horen. Oh, ah, oh. Ah, oh. oh, oh. oh, oh Nieuwe niet kwalijk. Wat een misselijke streek. Daar wordt iemand in de blubber gegooid, jonge vriend. Dat zie ik nu eens net. Uh, volg me, hier dreigt een misstand. Het was een, uh, een ongelukje. Ik... Uh, ik gleed even uit en toen heb ik alvast gezocht aan deze heer. Hij is wat klein van stuk, daardoor viel hij zo doen we... Wel ja, wel ja, nu hoor je het zelf. Hij durft omdat ik klein ben. Het is een schande. Het is een schande. Ik zag dat deze heer door u in een plas geworpen werd. U durft omdat u groter bent dan hij, hè? Maar toevallig was ik getuige, wat jij toch boos Van opzet was in het geheel geen sprake. Maar goed, wanneer u deze houding aanneemt... Toevallig heb ik hier een aanslag PVB bij mij... die door u nog niet voldaan is, meneer Bommel. En nu ik u hier toevallig tref... Dat, dat is het toppunt. Moet u nu ook nog iemand van mijn stand neerdrukken waar hij bij staat? Goed zo, doe hem wat. Sla hem Hulp, op de Ja, toch, heren, toch. Uh, ik, ik, ik ga al. Uh, goedendag. Um, zijn die paddenstoelen van u? Ja. En mag dat soms niet? Oh, die jonge vriend bedoelt alleen maar dat de vijver weg is. Ja, nou... Daar wuifde mijn vader. op. Ja, ja. Jij bent een goed soort. Je hebt het, die ambtenaar, goed gezegd. Kom binnen, dan zal ik je mijn huisjes laten zien. Allemaal prima kwaliteit en helemaal nieuw. Geld genoeg. Oh ja, men kan het een heel eind brengen. Ook al is men niet groot en al is men als knopenmaker begonnen. Prettig dat ik u hier tref, commissaris. Ik heb u hulp nodig in zaken een geval van nieuwbouw... zonder de daartoe strekkende vergunningen. Hm, dat is niet zo mooi. Maar zoiets kunt u toch wel alleen opknappen? Ik dacht dat u daar niet tegen zag. Gewoonlijk niet. Maar in dit geval is er ook sprake van bedreiging van een ambtenaar in functie. Toen ik de bewoner per ongeluk even aanraakte... werd ik van het terrein gejaagd door Bommel. Dat is te gek. En natuurlijk is die Bommel er weer bij. Het is het beste om meteen even een verbaaltje te gaan maken. Rijden maar, meneer Dorknoper. Kijk, de dakgroot was ik net aan het schilderen. Een ogenblikje. Ik heb hier een aanklacht van de ambtenaar eerste klasse Dorknoper. Belediging en bedreiging in de uitoefening van zijn functie. Ja, ja. Ik moet u bij de opschrijven vrees ik. Bommel, maar eerst. En die kleine daarna. Kleine, zie je wel. Jij durft, hè? Altijd hetzelfde. Maar ik heb getuigen. Dat zal je duur te staan komen. De bommel deinstte een weinig achteruit om niet door de zwaaiende vuistjes van het ventje getroffen te worden. En zodoende botste hij tegen een paal van de stijgen aan. Jammer genoeg was hij van binnen door vermomming aangetast, zodat hij krakend door binnen brak. Bommel, uh... bommel! Goed zo! Een op zijn kop. Dat komt ervan. Niet lachen, heer Verkwil. L -l lachen? Dit was de zwaarste druk die je ooit hebt gehad, bol. Je hoort me wel. En je, je kan beter je advocaat raadplegen. Die was goed, hè? Goed weg, hoor. Ik weet het niet. Men kan niet ongestraft met de politie spotten, heer Verkwil. Ik, ik zie dit niet zo mooi. Ach, wat? Breng je toch niks van die opgeblazen diender aan? Nu zal je zien wat ik doen kan, al ben ik ook klein. We gaan hem plat maken. Laat dit nu maar aan mij over. Hier heb je een adres, omdat je mij geholpen hebt. Ga daar naartoe. Die Ibele Zweder is beter dan de beste advocaat. Hij kan je helpen en dan gaan we samen die dik doen als klein maken. Ja, ja. Goedemiddag. Oh, moeilijkheden. Dat komt ervan wanneer men een ander helpt. En, en, en ik wilde hem niet eens helpen. Hij heeft tenslotte mijn vijver verzuurd, als je begrijpt wat ik bedoel. Wat is dit voor een adres? U kunt beter met de commissaris gaan praten. Als u hem alles uitlegt, zal hij misschien niet meer zo boos zijn. Hm. Ten slotte is hij de kwaadste niet. Wacht eens, bas plat maken? Nou. Dat lijkt me eigenlijk een heel goed idee toe. Uh, als u naar het politiebureau gaat... Hmm. Laat hij Olly maar even. Wanneer hij in zo'n stemming is, valt er toch niet veel aan te doen. Een eigenaardig iemand die pas stuif verkwil. Een scherpe kop, lijkt me. Het is de moeite waard om eens naar het adres te gaan dat hij mij gegeven heeft. Ibele ja. Als leider aan de moderne samenleving kan een gesprek met een geestelijk hoogstaand iemand maar alleen maar goed doen. Wat kom je hier loeren? Is het je hier te min? Dan ben jij zeker vergeten. Wat je op de avond van 2 januari hebt uitgehaald, hè? Hm? 2, 2 januari? Wat heb ik toen? En was dat zo... Ik... Ik, ik, ik bedoel, hoezo? Wat bedoelt u? Ik heb een kaartje van heer Verkwil gekregen met uw adres voor geestelijke bijstand, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar 2 januari, ik, ik weet echt niet meer. Jij ja, loopt er lekker in. Het zou een koud kunstje wezen om jou plat te maken, weet je wel? Laat die 2 januari maar zitten, jong. Weet ik veel wat je toen gedaan hebt. Zou wel niet veel moois geweest zijn. <laughs> maar je komt zeker hulp zoeken om iemand te nemen, hè? Iemand die denkt dat hij meer is dan jij. Is het niet zo? Oh, ga gezellig zitten en neem een slokje zwammenbrouw. Zal ik je wat vertellen. Dank u. Ik zal je uitleggen hoe wij van Schierijland Prol denken. Gewoon en gezond. Daar zou wat mee hebben. Wij hebben de leer van de grootste gemeene deler... en het kleinste gemeene veelvoud. Weet je wel? Niemand is meer dan een ander. En lui die niet eenvoudig zijn... moeten worden teruggebracht door ze plat te maken. Ik zei uitleggen hoe het gaat... en ik zei wat zwammen verkopen om je op weg te helpen. Het was reeds laat toen herr Bommel van zijn bezoek... aan Ibelus weder huiswaarts keerde... In het licht van de maan stapte hij pijnzend voort, want de genotenlessen gaven hem veel te denken. Is dat nu wel allemaal waar? Is de een nu werkelijk niet beter dan de ander? Waar blijft een heer op die manier? Maar aan de andere kant zijn er te veel dikdoeners op de wereld, dat is zeker. Zo'n commissaris Bas verbeeldt zich heel wat. En er zijn er meer die eens een lesje zouden moeten hebben. Hm, misschien heeft Zweden gelijk... Hij is tenslotte een geestelijk leider. Goedenavond, heer Olivier. De politie is aan de deur geweest met uw welnemen. Wat? De politie? Ik ben opgebleven om u dat te kunnen mededelen. Waarvoor? Een oproep. U moet morgen voor de rechter verschijnen, als ik zo vrij mag wezen. Wat? Er is een aanklacht van commissaris Bas over bedreigingen en mishandelingen. Dus het is niet zo mooi, deelde hij mede. Een zware drukker. Zo begaf heer Bommel zich de volgende morgen vol zorgen naar het gerechtsgebouw. Hij had slecht geslapen en tegenstrijdige gevoelens woelden door zijn brein toen hij uit de oude schicht stapte. Nu is de tijd gekomen om die Bas te laten voelen dat hij niet beter is dan ik. Nu zou ik eens kunnen proberen of Zweden gelijk heeft met zijn lessen. Maar ik weet niet of ik het wel kan Ten slotte zei mijn goede vader altijd, Ollie, jongen, een heer spreekt de waarheid. Hallo, jij ook hè? De lef om ons hier te laten komen. Mm -hmm. Die commissaris denkt zeker dat hij meer is dan wij. Ja. Ben je nog bij Ibele geweest? Uh, Hoe vond je hem? Uh, een moordfiguur wat? Daar heb je nog eens wat aan. <laughs> ja. ja, een heel buitengewoon iemand. Ik bedoel, ik weet eigenlijk niet of een heer van mijn stam. Zo is het. Uh, wat hij zegt geeft je tenminste steun als je kleiner bent dan die dikdoeners. Uh, nee. Ik zal. Als wel eens krijgen. Maar ik, ik ben niet klein. Een politieagent die heeft gewoon te veel macht. Het wordt tijd dat hij een klein gemeen veelvoud wordt. Net als wij. We zullen hem met zijn tweetjes plat maken. Een belangrijke zaak. De politie wordt tegenwoordig onder zware druk gezet. En ik ben van plan om dit geval ernstige aandacht te geven. Het woord is aan de heer Bas, de verbalisant. <coughs> Deze zaak is aanhangig gemaakt door de heer Dorknoper. Als ambtenaar eerste klasse is hij in functie beledigd door de verdachte Verkwil P en Bommel OB, mitschaders bedreigd door de laatstgenoemde. Toen ik, verbalisant, ter plaatse kwam, maakten beiden zich schuldig aan een aanslag op mij, verbalisant, door middel van een pot witte verf die mijn uniform onherstelbaar verontreinigde. Hoewel mijn vrouw terpentijn en benzine heeft geprobeerd. Ook is er sprake van bouwen zonder daartoe strekkende vergunning door Verkwil P. reeds genoemd. Het proces verbaal luidt. Een ogenblikje. Dit is niet zo mooi. Uh, wat heeft de eerste verdachte Verkwil P. hierop te zeggen? Een hele massa! Jij durft, hè? Je wil me dat allemaal in de schoenen schuiven omdat ik kleiner ben dan jij, is het niet? Je vindt dat je beter bent dan anderen omdat je een beklodderd uniform draagt. Hè? Je bent zeker vergeten wat je zelf op 2 januari van het vorige jaar hebt gedaan. Nou, hè? zeg eens op. Waar was je toen? Dat durf je niet te vertellen, hè? Een mooie commissaris ben jij. Het wordt tijd dat de zaak hier eens wordt schoongemaakt. Stilte in de rechtszaal Deze beschuldigingen zijn helemaal niet aan de orde. Het gaat hier om belediging en mishandeling van ambtenaren en functie. En ik verzoek de verdachte verkwil... Jij ook al? Ook al praatjes? Je durft daar in je mooie jurk achter die tafel te zitten en dik te doen, hè? Maar ik weet alles af van dat vuile zaakje dat je drie jaar geleden hebt uitgehaald. Uh, alles. Mm. En als je niet een toontje lager ziet, dan zal ik ervoor zorgen dat het morgen in de krant staat. Orde. 2 januari. Waar was ik toch? Wat heb ik toen gedaan? De zitting wordt geschorst tot nader order. Wie had dat kunnen denken? Zo'n rechter toch? En zelfs Bas. Hoe vond je me? Was ik niet geweldig? Zag je die beulen kijken? Maar ik ben ook niet klaar met ze. Ik ga ze plat maken, weet je wel? Hoe vind je dat? Ik, ik weet het niet. Het is allemaal moeilijk te verwerken voor iemand van mijn stand... die aan een edele inborst gelooft. Een rechter is toch een hoogstaand iemand, dacht ik altijd. En, en de commissaris is wel lastig, maar toch onkreukbaar, als u begrijpt wat ik bedoel. Wat is er op 2 januari eigenlijk gebeurd, bedoel ik? En wat heeft de rechter gedaan? Jij bent stom! Je ja. begrijpt er niets van! Als je zo suf bent, dan word je nooit een goede platmaker. Hier, hier. Huh? Een stuifzwam. Hmm. Knijp er wat in en snijf wat sporen op. Daar zal je van opknappen. Ik ga dus wel alleen verder. Ik laat me niet tegenhouden, al ben ik ook klein. Zonder jou speel ik het ook wel klaar. Ik kan dat ventje niet volgen. Hij heeft een onaangename manier van optreden. En ik vraag me af of hij wel een heer is. Wat zou hij bedoeld hebben? Gegroet, meneer Vommel. Het is duidelijk dat Bas iets op zijn geweten heeft. Misschien had Verkwil gelijk... Wat is er gebeurd op 2 januari? Uh, ik probeer het me te herinneren, meneer Bobbel, Maar ik weet het niet goed meer. Echt niet. Het is natuurlijk mogelijk dat ik toen... Of niet. In ieder geval dacht ik mijn plicht te doen. Echt waar. Ja, ja. We hebben je in de gaten, Bas. Je had daar aan moeten denken voordat je een heer een bon gaf. Hier. Een stuifzwap. Kneep erin en snuif wat sporen op. Daar zal je van opknappen. Ik heb een mooi nieuwtje voor je krant, Argus. Weet je wel dat twee van de belangrijkste figuren in deze stad niet deugen? De rechter en de commissaris hebben boter op hun hoofden. En niet zo'n beetje. Dat klinkt niet gek. Kun je me daar wat meer over vertellen? Pas stuiven verkwild, trok daar sluiks een paddenstoel uit zijn zak en legde die op het bureau van de journalist. Ik kijk wel uit. Te veel zeggen is gevaarlijk. Voordat ik het weet heb ik een proces wegens laster aan mijn broek. Tegen mij durven ze omdat ik klein ben. Maar je moet dus vragen wat Bulle Bas gedaan heeft op 2 januari van het vorig jaar. En drie jaar geleden was de rechter betrokken bij een lelijk zaakje. Daar bestaat een brief van. Zet dat maar in je rommelbode. Ja, daar zou een goed stukje in kunnen zitten. Maar toch moet ik meer gegevens hebben. Anders zeggen ze weer dat onze krant tegenwoordig alles maar drukt. Je weet hoe dat gaat. Bah! Jullie zijn allemaal hetzelfde. Bang om je vingers te branden, hè? Nou, op zo'n manier blijft het onrecht op deze wereld bestaan. Bah! Voilà. Hmm. Hij gaf driftig een klap op de stuifzam, zodat het groeisel openbarstte en een wolk van sporen door het werkkamer kwam. We zullen ze krijgen. 2 januari van het vorige jaar, zei je. Oh, dat is sterk, als ik me zo mag uitdrukken. Hier staat dat commissaris Bas boter op zijn hoofd heeft omdat hij het vorige jaar iets betreurenswaardigs heeft gedaan. Nou, als het in de krant staat, zal er allicht iets van waar zijn. En bovendien krijgt hij de gelegenheid tot een wederwoord voor de televisie. Dat is toch eerlijk, zou ik denken, als mij mee toestaat. Ik ben benieuwd wat hij te zeggen heeft. Goed, goed. We laten 2 januari van het vorige jaar nou maar even in het midden, omdat u daar het antwoord niet op schijnt te weten. <lacht> maar wilt u ook ontkennen dat u aan politiek doet? Verleden jaar was hier een buitenlandse commissaris op bezoek. Weet u nog wel? En zekere kolonel Halipapelos. Heb u die soms geen hand gegeven? En hebt u niet tegen hem gezegd dat u van orde hield? Een, een, een, een ogenblikje, dat was... Juist, een... bewijst u nou maar eens dat u dat niet gezegd hebt. Ja, waar zit u, hè? En naar welk land bent u in uw vakantie geweest, meneer Bas? Wees eens eerlijk. Oh, zo. Dat is sterk. Wie had dat kunnen denken van zo'n plaats iemand? Ik niet, als ik zo vrij mag wezen. Ik weet niet wat ik moet denken. Dat platmaken is toch niet zo aardig als ik gedacht had. Ik ben blij dat ik geen zwammen van Ibele Zweden gekocht heb. Maar dat heeft verkwil wel gedaan. Zijn tuin staat vol met gifzwammen. En wat hij vanmorgen in de rechtszaal zijn ...waren dezelfde soort verzinsels die Zweder mij ook wilde leren. Als heer voel ik dat heel fijn aan. En het strijdt mij tegen de borst. Excuseer dat ik u stoor bij uw avondwandeling, heer Olivier... Ik heb zojuist commissaris Bas voor de televisie gezien. U had het moeten horen, werkelijk. Het is haast niet te geloven van zo'n hooggeplaatst iemand. Ik sta ervan te kijken met uw welnemen. W wacht even, Joost. Daar kruipt iemand verdacht door mijn tuin. Hela! Oh, wat moet dat daar? Oeh, die heeft zich snel uit de voeten gemaakt. Maar het leek verdacht veel op de heer Zweder. De volgende morgen haastte heer Olly zich naar de plek waar hij de indringer had gezien. De grond van zijn keurig gazon zag er wat omgewoeld uit en tot zijn misnoegen zag hij een aantal witte bolletjes boven de grasmat uitkijken. Hij plukte er een en hield die omhoog tegen het licht van de prille zon. Een jong zwammetje. Zweder heeft vannacht gifzwammen in mijn tuin geplant, dat is het toppunt, ik hou niet van boleten, en nu ik nog eens heb nagedacht, houd ik ook niet van Zweder en van zijn gemene veelvouden en kleine delers, en van de praatjes van Verkwil, en van het platmaken van Bulle Bas, als men begrijpt wat ik bedoel. Waarom plant men deze dingen in mijn achtertuin, hier deugt iets niet, dat staat me steeds helderder voor ogen. Tom Poes raadde me aan om eens met Bas te gaan praten. En soms heeft de jonge vriend wel goede ideeën. Ik ga een klacht indienen over het onbevoegd planten van paddenstoelen. En dan zal ik meteen eens over het platmaken spreken. Ik wens de commissaris te spreken. Het gaat om het onkruid in mijn tuin. Ik heb hier een voorbeeldje meegenomen. En bovendien wil ik het meteen even over het platmaken Hij is er niet. Wat doet u met dat vergrootglas, als ik vragen uh, mag? Vannacht was hij er nog. En wat doet u onder zijn de, bureau? De op? chef zat te zo zogezegd, met de deur op slot, maar, maar nu is hij weg, uh, geen spoortje uh. hier. Uh, heb jij wat, Knoppers? Geen bewijsje, hmm. hij is ook niet op de kast. Nee, hij is spoorloos verdwenen. Een geheimzinnige zaak, meneer Bommel, want vanmorgen was hmm. de deur nog op slot. We hebben ons met geweld toegang moeten verschaffen. Hmm. Misschien is hij... Misschien is hij uit het raam geklommen? Hmm, daar zitten tralies voor. Het is onmogelijk dat hij de kamer verlaten heeft. En, en toch is hij er niet. Het is een raadsel. Hij kan toch niet als papier onder de deur doorgeschoven zijn? Onder de deur door? Ja. Als papier? Maar, maar dan... Maar dan zou hij plat geweest moeten zijn. Oh, wat een vreselijke gedachte. Commissaris Bas is verdwenen. De deur en het raam waren dicht en toch is hij weg. Oh ja, dat is een leuk nieuwtje. Maar het verbaast me niet. Mijn lezers zullen het trouwens ook al wel verwacht hebben. Ik had een vies door, meneer Bommel. Die Bas had wat op zijn kerfstok. Dat was voor iedereen duidelijk. We zullen trouwens nog wel meer van zulke berichtjes krijgen. Op het ogenblik zit ik achter de rechter aan, meneer vertrouwen gezegd. Die deug ook niet. Ja, maar, maar, maar hoe is Bas uit zijn kamer gekomen? Hij kan toch niet onder de deur doorgeschoven zijn, als u begrijpt wat ik bedoel? Alles is mogelijk. Je moet zulke praatjesmakers in de raad houden. Ze zijn niks meer dan een ander. En meestal een stuk minder. Het wordt tijd dat ze platgemaakt worden. Een mooie taak voor de publiciteitsmedia. Zeg u nou zelf. Als het waar is wat ik vrees, is hier iets sinisters aan de gang... Ik moet zien dat ik burgemeester Dikkerdak te spreken krijg. Die zal op dit uur wel in de kleine club zijn. Ik weet niet waar het heen moet met de wereld. Er is geen eerbied meer voor het gezag. Als overheidsfiguur kan men niet voorzichtig genoeg zijn... want iedereen durft maar van alles te zeggen. Het is zelfs zo dat Bas zich niet langer tegen zijn taak voelt opgewassen. Uh, daar kom ik nu juist voor. Uh, wat er precies aan de hand is, weet ik niet, maar het heeft te maken met deze gifzwammen die zich overal verspreiden. Een indringer heeft gisteravond zelfs paddenstoelen in mijn tuin geplant, als u begrijpt wat ik bedoel. Kijk, ik heb er een meegenomen. Houdt u onkruid thuis, amis. De Dekkerdak heeft gelijk. De manieren van het volk worden steeds stertender. Fidok, waar moet het heen wanneer de leden van dit etablissement hun schimmels hier komen vertonen? Ik kom geen schimmels vertonen, ik zoek mijn recht. En met dikdoeners als jij heb ik niets te maken. Jij denkt zeker dat je meer bent dan een ander, hè? Parbleu! Deze club is niet meer wat die geweest is. Ook hier overheerst de platte praat van het gauw. Waar is de bediende? Heren toch, heren toch! Platte praat? Het wordt tijd dat jij eens platgemaakt wordt, opgeblazen markies. Waar was je op 2 januari van het vorige jaar? Wat deed je toen? Ja, daar weet je geen antwoord op, hè? Dat zei Ibele Zweder al. Daar weten ze geen antwoord op, zei die. En, uh, hoe staat het met je overgrootvader van moeders kant? Wat heeft hij uitgevoerd? Als ik jou was, oh. zou ik niet zo hoog van de toren blazen. Daar bestaan nog brieven van. En wat let me om die in de krant te oh, zetten? Overgrootvader van Moorskant. De graaf de Bassekeur. Wat heeft die... hij? Oh, oh, tja, waar doelt ge op, oh, oh, oh, Bobbel? Ah, hé hey, Olly. Ja, ik heb die ophakker flink de waarheid gezegd, jonge vriend. Oh? Hij stond raar te kijken, die markies. Oh ja? Welke waarheid? De, gewoon de waarheid, als je begrijpt wat ik bedoel. Um... Ach, wat waarheid. Die kantenkleer hangt met de keel uit. Ik kom daar om mijn beklacht te doen over paddenstoelen die vannacht op mijn erf geplant zijn. En in plaats van meegevoel en steun ontmoet ik diktoenerijen en beledigingen. Dat is heel vreselijk voor iemand van mijn stand, zegt u zelf. Um... Ik duld dat niet langer. Hij is niets beter dan een ander en het wordt tijd dat hij eens plat gemaakt wordt. Plat gemaakt wordt? Vreemd dat u dat zegt. Ik kwam daarnet langs het politiebureau en daar zeggen ze dat commissaris Bas uit zijn afgesloten kamer verdwenen is. Dat kan alleen maar als hij plat onder de deur doorgeschoven is, zei agent Knoppers. Zo, <laughs> zei hij dat. Nou, Zeker een grapje. Dag hoor, ik heb nog meer te doen. Heer Bommel had meer van de les bij Ibilis Weder geleerd dan men zou verwachten. Daardoor was hij er zelfs in geslaagd, de marquise de Kantekleer voor het eerst sinds jaren sprakeloos te maken en hem tot tobberig nadenken te stemmen. De edelman had zich met een opkomende hoofdpijn opgesloten in zijn bibliotheek, waar hij zijn familiepapieren bewaarde. Tja, welke misstap heeft mijn overgrootvader van moeders kant begaan? Hij was de dertiende graaf, de Basqueur, en hij stond hoog aangeschreven door zijn voorname opvattingen over het rapaille, als ik mij goed herinner. Wat kan deze uh, bobbel voor slechts over hem weten? Ik moet zeker hebben. Die bedoelde deze parvenu ook weer, grootvader van grootmoederskant, of overgrootmoeder van overgrootmoederskant? Het geeft niet, het is allebei deplorable. Met dreigt een vapeur of een migraine. Het ontbieden van een geneesheer heeft echte gevaar, en hoeveel weet zo'n arts? Wat is er onder het volk bekend van mijn edele afkomst? Wist de knecht, die laatst zo vreemd lachte, soms van de collaboratie van mijn grootvaders neef. Toen de markies zijn bibliotheek verliet en zich geknakt naar buiten spoedde, kriekte de reeds. Hij was nog niet ver gekomen toen hij een vroege koopman in zwammen zag naar hem. Het was Ibele Zweder, die de verkoop van zijn product krachtiger wilde aanpakken en er daarom met een handwagen op uit was getrokken. O, oh, je ziet er slecht uit, heerschap. Slecht geslapen en geen ontbijt gehad, weet ik. Pardon? Ik ga het laat. Ach, helaas, wat weet het gemeen van de zorgen die een kant te kunnen kwellen. Maar het is allemaal niet zo mooi. Je kan beter gewoon doen, dan doe je al gek genoeg, weet je wel. Hier, probeer mijn prolzwammen eens. Ze werken goed op de hersens. Je krijgt er gezonde gedachten van zonder aanstellerij. En als je in de put zit, brengen ze je terug op je kleinste gemeen veelvoud. Misschien is dit eenvoudige voedsel goed tegen de bigrijven. Allo, geeft u mij maar zo'n uh, ja. champignon. Dat is mooi zijn doen op de vroege ochtend. Morgen. Uitend van smaak. Maar men kan niet weten. Soms heeft het Jan Hagel... voortreffelijke huismiddeltjes. Ja. Die ochtend... kon men aan de buitenkant van de oude stadsmuur... ...twee behoeftige figuren aantreffen. Ze hadden daar onder een bouwvallig afdakje... ...beschutting tegen de opgestoken wind gezocht... ...en kookten een waterige uiensoep... ...in een leeg spinazieblikje... Het waren een paar zakenlieden die door de welvaart aan lager wal geraakt waren... en die zich nu voor de politie schuil hielden. Vroeger was alles anders. Weet je nog toen we in filmsteden, baas? En, en die tijd dat we in zakken lucht handelden. Oh, het is allemaal fout gegaan. Zit niet te zeven, he, jongen. goede zaken kan je niet uit de grond stampen. Je moet wachten tot dat een goed ideetje komt aanwaaien. ja. ja. Nou waar, je doet het genoeg. We zitten hier net op een plek waar alle rommel naartoe geblazen wordt. We, We hier veilig. Nou ja, veilig. Verderop in de poort. Dan loopt er loopt veel politie rond. Ah, Hé, hey! wat moet Bull Super werd getroffen door een soort plakkaat... dat met een smak tegen hem aanmoeit. Wrevelig wilde hij zich vrijmaken... maar toen zijn ogen erop viel, sprong hij verblekkend overeind. Geen wonder. In plaats van een bovenmaat stuk papier... had hij commissaris Bas bij de schouders... De ongelukkige politiechef was zo dun als een speelkaart... en fladderde bewogen op de sterke bries heen en weer. Het komt van de zwam. Die hoort bij het vlachtmaken. Dat kan niet. Ik ben rijp voor het huisje. Of zou het door ondervoeding komen? Wat is er, baasje? Wat stond er op die print? Politie! Het was geen print! Hij praatte. Wat? Zag je dat, baas? Dat was de rechter die daarvoor blijft mogen. Ik zag het duidelijk. Een prent van de rechter. Geen prent. En kijk. Daar waait die markies. Hier is iets raars aan de hand. Iets donders raars, jongen. Net goed. Dat komt ervan wanneer je praatjes hebt tegen iemand die kleiner is dan jij. Huh? Mijn naam is Pastuiven Verkwil. Hebben jullie die platte figuren gezien? Mijn werk. Ach ja, men kan heel wat doen als men slim is. Ook al is men klein. Zo zie je, je moet mij niet te nakomen. Wat bedoel je, broer? Ja. ja, wat bedoel je? Wat kan je doen als je niet groot bent? Jij bent een klein ventje aan lage wal, hè? Dat zie ik direct. Die grote lummel denkt dat hij meer is dan jij, omdat hij groter is, hè? Maar ik kan je helpen. Hier is een kaartje. Ga gewoon maar eens praten op dit adres. Daar woont een zekere Zweder... die je alles kan vertellen over de grootste gemeende deler en zo. Die kan je leren hoe je je rechtvaardige plaats in de wereld kan innemen. Geen dank, jongen. Mijn kleinere moet elkander helpen, weet je wel. Ja, dat is aardig. weer. dat is niks voor een sukkel als jij. Hier is iets vreemds aan de hand en ik wil weten wat. Daar kunnen superzaken in zitten... en die kunnen niet door kleine mannetjes behandeld worden... Kom mee! We moeten achter die verstuiven aan! Plat! Allemaal plat gemaakt! De commissaris en de rechter en de markies! Hoeveel je dat, bommels? Zo zie je, je moet rekening met mij houden, ook al ben ik klein! Tja, ik, ik weet het niet. Ik heb er nog eens over gedacht, maar het laat me niet met rust. Ik heb het laten gaan met de markies, bedoel ik? Juist! Nu je het daarover hebt, ik wil lid worden van de kleine club, daar heb ik recht op, geld genoeg en ik ben niks minder dan een ander, al ben ik klein. Dat is niet zo gemakkelijk. <laughs> Ze hebben een zware ballage, of hoe noem je dat, en uw gedrag in de rechtszaal was niet zo prettig. Nee, ik heb er nog eens over gedacht en ik vind... Zo, hey, vind je dat? God worden, hè? Omdat ik klein ben, hè? Durf je wel? Omdat je in een kasteel woont, zeker? Hoe kom jij aan dat kasteel? Hoe kom uh, jij aan je centen? Uh, Geef daar eens antwoord op. Dat hier... Ruzie met die bolle. God zo. Dit is de kans om vertrouwen bij die ert te wekken. Ook al aangetast te worden in de fijnere roerselen van zijn zielenleven. Als u begrijpt wat ik bedoel. vuilen ophakken. Ja. Doch, dat, dat hoor ik nou eens net. Die bollen durfden schelden en beledigen... ...omdat jij kleiner bent dan hij. Opzij, meneer Verstuiven. Laat mij dat varkentje maar eens wassen. Oof. Net goed. Je bent een adder die ik aan mijn boezem heb gekoesterd. Ach. Dit is een goede les voor je opscheppen. Het enige wat je nog kan helpen is een zwam uit je eigen tuin. Al oh, dat gepraat over platmaken is niets voor heer Olie. En ik heb zo het gevoel dat het iets te maken heeft met pastuivenverkwil en die paddenstoelen. Dag P, um, kun jij me iets vertellen over de paddenstoelen die ineens in de achtertuin van Bommelstein zijn gaan groeien? <laughs> paddenstoelen? Die gifzwammen zou je bedoelen. Die zijn een lelijke woekering. Ze breiden zich steeds meer uit en ik denk dat ze ergens geholpen worden. Hier heb ik een vrachtje bree. Als ik dat in kleine fladdertjes over de zwammen uitstrooi, dan kan ik ze verturven. Maar ik ben bang dat het me te veel is. Zijn die zwammen gevaarlijk? Dat zou ik denken. Er zitten lelijke wakkels in die de ikkerik laten verschrompelen. De ikkerik? Wat is dat? Dat is een bobbeltje onder je hartblaas. De meesters van de zwarte kunst laten hem krimpen als ze onzichtbaar willen worden. Maar voor gewoon iemand zou dat erg gevaarlijk zijn. Heel gevaarlijk. De ik ikkerik verschompelen. Nou, dat klinkt niet prettig. En in ieder geval kan heer Olly beter voorzichtig zijn met die rommel. Heer Olly, wat doet u daar? U kunt die dingen beter met rust laten. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik pluk een, een paddenstoer. Oh, je moet me niet zo laten schrikken. Mijn, mijn, mijn zenuwen zijn lelijk aangedaan. Uh, uh, dit is krachtgevend voedsel. Ik, uh, ik, ik, ik voel me niet zo wel, nadat men mij onheus heeft bejegend over mijn goede vader en mijn kasteel, als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, waarom stoor je me in mijn stille smacht? Omdat het gevaarlijk is dat spul te eten. U weet toch dat er verband bestaat tussen het platmaken en die gifzwammen? U hebt zelf al te veel sporen ingesnoven. Maar die verkwil wil u ook te pakken nemen, omdat u niet verder mee wil doen. Toch, nu je het zegt. Ja? Natuurlijk is er verband tussen gifzwammen en platmaken. Ja, we... Ik heb een poosje geleden een bezoek gebracht aan een zekere uh, Zweder. En die heeft me dat allemaal heel duidelijk uitgelegd. Al ben ik het dan ook een beetje vergeten. Zo zie je, zelfs een heer krijgt een laagstaand geheugen door dit spul... Ik had het je allemaal eens willen uitleggen, maar het is me steeds door het hoofd heen geschoten. Daarop legde hij in korte trekken uit wat hij wist van het Poolse denken en het kleinste gemene veelvoud. Nu begrijp ik het. We moeten naar die Zweeder toe, heer Olly. Waar woont hij? Uh, uh, uh, uh, volg me. Uh, je hoeft niet bang te zijn. Uh, dit keer laat ik me niet misleiden. Onderweg kwamen ze langs P. Pastinakel, die bezig was met het strooien van fijngemaakte bladeren over een kring zwammen. Ik strooi bree op deze zwammenkring, maar het zijn er zoveel. Ik ben bang dat ik het niet... D uh, heb... Daar vinden we misschien later wel wat op, P. Mag ik een beetje van die bree van je hebben? De zwammenbrouw, dat houdt een eenvoudige prol op krachten. En dat is nodig, want de zaken gaan langzaam. De luiën in de buurt voelen zich te goed voor het prolse denken. Maar we komen er wel. Oké, okay, daar heb je een paar klanten. Jullie willen zwam kopen, weet ik? Uh, die heb ik al. Je hebt ze zelf op een avond bij mij geplant. Uh, daar ben ik je dankbaar voor. En daarom heb ik hier ook iets voor jou. Dankbaar? Wat hmm? een malle ha, Doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Hmm? Van dankbaarheid kan de wereld niet draaien, weet je wel? Kom, kom. Denkt u soms dat u meer bent dan ik, heer Zweder? Mijn gift is even goed als de uwe, hoor. Nou, oh, jongen, als je het zo stelt. Nou, geef maar op. Wat is dat voor spul? Lekkere kruidjes. Hm. Hm. Hm. Hij, is, hij is flauw gevallen. Vlug, jonge vriend, we, we, we moeten iets doen. Ja. Maar ziet u wel dat die vreemd in elkaar zit? Wat goed is voor ons, is slecht voor hem. En omgekeerd. Net wat ik dacht. Wat? Zweder is geen heer, dacht ik. Hm. Hij is anders. Maar we kunnen hem hier toch niet laten liggen. Wie weet hoe ziek hij is. Hij moet geholpen worden. Hm. Laten we hem naar het hospitaal brengen. Daar kunnen ze hem onderzoeken en uitvinden hoe die me eigenlijk werken. Die Zweder. dooie boel. Vervallen zaakje zo te zien. Is kruimelig aangepakt, jongen. Het wordt tijd dat een goede zakenman de boel in handen neemt. Ja. Van mooie gedachten alleen, kan je niet leven. Dat zie je nou maar weer. Eens. Nee. Waar is die Zweder? Ik zie hem niet baas. Hm? Misschien is hij met zijn hand op de boer op. Hm? Nee. Gisteren vertelde hij mij nog dat er vandaag een lading zwammen uit Prol aan zou komen. Daar moest hij op wachten, zei hij. En nu is hij er niet. Daar moet iets met hem gebeurd zijn. Dit is erg. Maak niet zo'n druk domme kleinigheid. Verkwil, jongen. Het is natuurlijk een groot gemis dat zo'n hoogstaand denkertje ons. Ja, ontvallen is. Maar hij deed niets dat ik niet beter kan doen. Ik neem de winkel over, begrijp je? Zweden zou niet willen dat de zaken stilstonden En daarom moeten we in zijn geest handelen. Als ik nou eens begin met een valse baard op te plakken. Zo. Zo. En daar ligt nog zo'n jurk van die Zweden. Oh, ja. Maatje te Klein. Maar je moet iets over hebben voor het goede doel. Ja, sorry. Goed, aan het werk. We moeten een krantencampagne hebben over het trotsen denken. De grootste gemene deler en zo. Verstuiven hier heeft relaties bij de rommelboden en bij de televisie, dus de reclame is helemaal voor niks te krijgen. En jij gaat zorgen voor inspraak bij de vakbonden en de studentenraden. Hip! Ja, maar. Waarom? Om de superzaken in zitten. Daarom. Moet er moeten zoveel mogelijk overheidsleiders worden platgemaakt. Platgemaakt, daarom. Wij gaan hier een supermaatschappij vestigen, jongen. Die Zweden, dat was een zachte idealist. Ik ben een <coughs> zakenman. Stuur iedereen maar naar dit adres. Dan zal je eens wat zien. Rijd aan de slag. Ja. Commanderen. De baas spelen. Hij durft. Omdat hij denkt dat hij beter is dan wij zeker. Ja, ja zo is hij eenmaal. En er is niets aan te doen. Ik zou niet weten waarom niet. Hij durft omdat hij groter is dan wij. Ik voel er wat voor om hem plat te maken. Nou, dat zou je niet lukken. Ik heb dat al dikwijls genoeg geprobeerd, maar er is niks aan te doen. Hij mist iets, denk ik wel eens. Ik kan geen vat op hem krijgen. Wat een schande. Ik wou dat Ibele een er was. Die zou wel raad met hem weten. Maar, Ibele Zweder werd op dat moment onderzocht in het hospitaal, waar Tom Poes en Herr Bommel hem heen hadden gedragen. De specialist van dienst stond voor een raadsel. Transport notendelijk. De patiënt mist iets. Hij heeft geen kapot aan de zonus. Wat schrijft dat in uw notizenboek, meneer Piep? Dit belooft een interessanter val te worden. Is het erg? Ik, ik voel me een beetje verantwoordelijk, als u begrijpt wat ik bedoel. Ah. Ik heb hem wat breekruid te eten gegeven, omdat de jonge vriend hier er, erop aandrong. En ik vrees dat de arme drommel daar niet tegenkomt. Waanzin. Hm. Uh, de leider vertoont een aandoening aan de grond. Ah. Een uh, verlumping, zou ik willen zeggen. Dat is in mijn heen nog niet daar geweest. Ik zal hem in observatie moeten houden. Gaat u rustig naar huis, meneer Wommel. Toch is het een raar geval. Ik weet niet wat de professor bedoelde met die sonus... maar het is duidelijk dat Zweden er niet best aan toe was. Het zou verstandiger zijn wanneer ze hem weer naar zijn land stuurden. Hier wordt hij vast niet beter. Ach, hij, hij is in goede handen. En het is een geruststelling dat hij niemand kan platmaken in deze toestand. Nu komt er weer rust voor een heer. Hij wist nog niet dat het werk van de Poolse Denker was overgenomen door anderen... Want terwijl hij ontspannen in de middagzon naar Pommelstein wandelde, waren hyper- en Verkwil reeds bezig vergif te zaaien in de oren van onschuldigen. Zo zat Joost bijvoorbeeld een goed glas port uit de kelder te drinken, terwijl hij een sigaar uit het visitekistje had opgestoken. En hij luisterde aandachtig naar de radio. Dus stap over op het prolse denken en begin nu met platmaken! Het kan allemaal met superzwammen. Tijdelijk tweede zwam gratis. In het leven van de resten, geef geen geld voor de ...plat maken, hè? Ik heb al zo vaak gedacht als mijn mekboest staat. En nu weet ik hoe ik het doen moet. Er staan nog zwammen in de achtertuin... ...die ik op smakelijke wijze in hier oliviers soep kan verwerken. Hebt u misschien een aalmoes voor een arme oude bedelaar? Niets daarvan. We doen hier niet aan dat soort dingen. Zo? Je denkt dat je beter bent dan ik? Met je mooie apenpakje, hè? Waar haal je dat sigaartje vandaan? En wat ben jij van plan met die paddenstoelen te doen? Ik heb jou in de gaten, lelijke kapzone Ik ken jou en je soort. De bediende bleef in grote verwarring achter. De sigaar ontviel aan zijn krachteloze vingers. En terwijl hij wat inzakte, trapte hij op de zwammen, zodat een wolk van sporen hem omringde. Dat werd hem noodlottig. Want omdat er een diep schuldgevoel in hem opwelde, sloegen deze sporen op hemzelf terug. Ach, wat was ik met die pottenstoelen van plan? Wat is er over mij gekomen? Wel maar de schuld van die radio-uitzending van die verkwil, als men mij staat. En nu is het te laat. Inderdaad, het was te laat. De lichte zomerbries kreeg vat op de verpletterde knecht en voerde hem als een stuk papier mee over het gazon en langs de voordeur waar heer Bommel en Tompoes juist waren aangekomen. Joost, uh, waar zit je? Is de thee klaar? Uh, oh. Joost is er niet. Wat jammer nu, ik had trek in een kopje thee na deze vermoeiende middag. Uh. Dit alles tast het gevoelig innerlijk van een heer aan, jonge vriend, en een kleine verversing is dan toch niet te veel gevraagd, zegt u zelf het personeel tegenwoordig. Ach, laat maar. Joost zal wel terugkomen en ik heb geen trek in thee. Tot ziens, heer Olly. Wat is dit? Oh, oh, wat is er? Hier. Wat, wat, wat, wat ja. is dat? Wat, wat heb je daar, als je begrijpt wat dit is? Het is Joost. Wo hij woeit tegen me aan en hij is helemaal plat. Oh, dit is heel vreselijk. Als heer heb ik toch heel wat lijden meegemaakt, maar dit is meer dan ik kan aanzien. Het moet een verschrikkelijke kaal zijn, jonge vriend. Ja. Oh, oh, als, als de stakker daar maar weer bovenop komt. Ja. We moeten zo vlug mogelijk naar het ziekenhuis. Mevrouw, wat geeft het dan hier? In een verkeersonval met een wegval? Ik weet het niet, professor. Het is commissaris Bas. Ja, hij is door iemand van de gemeentereiniging oh, oh. uit de goot opgeraapt en direct hierheen gebracht. Oh. Ja, en op de gang, op de gang liggen nog meer van dit soort ziektebeelden. Ik kan het niet meer aan, professor. Oh. Alle kapsonensleiders plat maken. Stel toch, meneer Pieps. En de volgende patiënt? Oh, het is heel vreselijk. U moet iets doen, professor. Dit is Joost. Hij leidt al een ontzettend verval van krachten en hij is helemaal... Als u begrijpt wat ik bedoel. Bro, rol maar uit en leg maar ergens wanneer. Huh? Het geeft zoveel van deze zaken dat ik mij geen goede gaat weet. Huh? Dit is een kans buiten authentelijke pestilens. Huh? Iedereen nog niet oh. daar geweest, meneer Bommel. De wetenschap staat voor een raadsel. Ja, maar er moet toch huh? iets zijn wat u kunt doen? Het heeft iets met pastuiven ja. verkweeld te maken, dat hmm. voel ik. Of met de gifzwammen. Kan het geen vergiftiging zijn? Het kan ja wezen, maar daarvoor moet ik eerst een duchtige onderzoeking maken. En ik moet in een consult hebben met mijn collega's Nats en Oberpreiter. Al deze gevallen tonen in een capacitas deusonus. Ja, ja, Dat kan wel, maar toch weet ik nee. zeker dat het iets te maken heeft met Passtuivenverkwil. Verkwil. Want die heeft het altijd over platmaken. Oh. Hm. oh, wacht eens even. Degene die in die zwambe handelde was Ibele Zweder, u weet wel... Die vreemdeling die we hier vandaag gebracht hebben. Quatsch, dat kan ja niet wezen. De Zwedenfiguur ligt hier in de hospitaal en hij leidt aan een verlomping der zonos, mijn heren. Merkt u zich dat aan? Hij is ganz bezinningsloos en kan niemand vergiften. No. Daar had professor Provetskovski natuurlijk gelijk in. Maar hij wist niet dat de plaats van Zweden was ingenomen door Bill Super, zodat de zwammenhandel ongestoord doorging. Die was zelfs toegenomen door de reclame die Verkwil en hyper voor het akelige artikel maakte. Met superprolzwammen krijg je iedereen plat. De grote zijn niets beter dan de kleintjes. Op de televisie en in de krant kan je te weten komen hoe je deze dingen moet gebruiken. Het is niet moeilijk. Eerst geef je ze iets om over na te denken. En daarna laat je ze een zwam eten of aan de sporen snuiven. Op die manier krijg je alle leiers. Plat. In de stad Rommeldam breken vreemde dagen aan. Sinds de bevolking bekend is gemaakt met het proolse denken, vinden de gifswammen gretig aftrek, vooral nu men merkt hoe gemakkelijk het is om aanzienlijke stadgenoten en lieden op hoge posten plat te maken. En dat is altijd plezierig. En vele kijkers en lezers smullen dan ook van de berichten die de kranten en de tv brengen. De krant staat vol schokkende berichten. Wie zou dat nog gedacht hebben van notaris Ritselbol of van professor Gugelheil? Ach, het zijn vreselijke tijden voor lieden van onze stand. Het was niet zo erg, dat ik de marquises de waarheid heb gezegd. Ik bedoel, ik heb begrip voor deze nieuwe stroming als men begrijpt wat ik bedoel. Maar aan de andere kant vraag ik me toch af... Toch eens even de televisie van Joost aanzetten... In principe ben ik tegen dit soort toestel, maar ik wil toch wel eens even horen wat burgemeester Dikkerdak over de afspraak van dat omgebouwde kippenhok te zeggen heeft. Verder kunnen we verbouwingen zonder vergunningen absoluut niet toestaan. Wacht even, wacht eens even, Jorgi. Is het soms niet waar dat u zelf thuis een grond hebt En daarop wil u zelf toch burgeloos laten bouwen, weet je wel? Ach. Goedemorgen, heer Ollie. De burgemeester gaat aftreden. Hm? Hij is in het hospitaal opgenomen met zwamvergiftiging. Oh. Maar ik weet beter, jonge vriend. Hij is platgemaakt, als je begrijpt wat ik bedoel. Hm. Dat is niet zo best. Maar uh, hij is al erg lang burgemeester geweest. En zo goed was ja, hij eigenlijk niet. Je moest je schamen. Hm? Begin jij nu ook al? Nou, ben ik ben een modern voelend heer met onderscheidingsvermogen. M maar dit gaat me te ver. Ik bedoel... Nou. Uh, uh, uh, Hm? Ik bedoel, niet iedereen weet dat ik zo modern voel, bedoel ik. Wat? Ik voel mij niet langer veilig. Tot nu toe ben ik de dans ontsprongen, maar voor een hooggeplaatste heer kan ieder ogenblik de beker overlopen. Kan ik bij jou logeren, in de uren des gevaars? Wie zal dak opvolgen, bedoel ik. Het staat in de reglementen. Bij afwezigheid van de burgemeester neemt de ambtenaar eerste klasse het bestuur over de stad op zich. En dat ben ik. Onzin, doorknoper. Ik vertegenwoordig de wil van het volk, al ben ik ook klein. Er moeten vrije verkiezingen worden gehouden voor een burgemeester. En dat word ik. Dat zul je zien. Ik word de burgerpresident van deze stad. En jij gaat die verkiezingen uitschrijven. Begrijpen? Goed zo, jongens. Dat hebben jullie slim gedaan, al zijn jullie ook klein. Ja. Nu kunnen we het breed aanpakken. Ik word wethouder van gezondheid... met het oog op de zwanuitreiking. We moeten de geest fris en modern houden. Ja, ja, modern, ja. En Hippie wordt wethouder van huisvesting... met het oog op de vordering van ontruimde panden. Plattelui hebben geen huizen meer nodig. We moeten dit sociaal zien. Ja, ja, een goed plan, baas, maar... Wat gebeurt er nou als ze verkwilt niet stemmen? Als ze nou eens geen meerderheid krijgt, weet je wel? Er zijn nog heel wat lui die niet van die perolse ideetjes houden. Laat dat nou maar aan mij over, Hiep. Dat soort jongens is gemakkelijk uit te schakelen. In iedereen zit een dikdoener. Het enige wat we hoeven te doen is de tegenstemmers een beetje oppompen. Van zo'n bommel maken we bijvoorbeeld een ereburger. En als hij dan capsonus heeft, is het gemakkelijk om hem plat te maken. Kijk volg, hè? Ja. Zie zo, nu gaan we naar de stad. Deze rommel hier van Zweden hebben we niet meer nodig... want de zwammentuin van Verstuiven is onderhand groot genoeg. In het kader van de door de regering verstrekte zendtijd voor politieke partijen... is nu het woord aan de heer Pastuiven gekweld. De grote zijn niets beter dan de kleintjes. Laat u niet langer door de grote onderdrukken. Laat een kleinere uw leidsman zijn. Laat u leiden door het kleinste gemene veelvoud. Inspraak van allen, door allen. Begeleiding van iedereen, door iedereen. Weg met de grote dikdoeners. Maak ze plat. Stemt pas stuiven Door dat plat maken heb ik heel wat klanten verloren. Mijn inspraak in het combustibleswezen is erg hinderlijk. Het is tenslotte een gespecialiseerd bedrijf. Wie moet mij trouwens begeleiden? Ik ben al getrouwd. Zegt u nou zelf, meneer Dorknoper. De meerderheid zal het uitwijzen, meneer Grootgrut. Dat voorkomt relletjes en bezettingen. En u zult zien, Verkwil wordt daardoor op zijn plaats gezet. Wat die plaats dan ook is. De beambte deed nu wel of er niets aan de hand was, maar in zijn hart was er helemaal niet gerust op, en daarom zocht hij troost in de kleine club. Helaas, de enige die hij daar aantrof, was heer Bommel. De andere leden waren haast allemaal platgemaakt. Huh, het is jammer. Ik had graag een gesprek gehad met een bevoegde over artikel 72, derde lid. Nu sta ik er met dat referendum wel erg alleen voor. Ik begrijp het. Dat gevoel heb ik ook vaak. Als u begrijpt wat ik bedoel, stel dat Verkwil de kiezers op zijn hand krijgt, wat moet ik dan met inspraak bij de belastingen, dat zou ik ernstig afkeuren. Deze woorden werden opgevangen door een gevorderd student, die als assistent in het hospitaal werkzaam was. Zijn naam was Alexander Pieps. Deze Pieps volgde het Poolse denken. Hij was een overtuigde aanhanger van Pastuiven Verkwil, en in het geheim hield hij dan ook allerlei lijsten bij, waarop hij schreef, ...wat hij had afgeluisterd. Kom binnen, Pieps. Wie heb je op je lijst staan? We moeten Bommel en Dochknoper in de gaten houden. Ze willen de inspraak tegenhouden en ze zijn niet de enige. Ik heb er heel wat betrapt en genoteerd. Kijk maar. Dat zijn er flink veel, zie je wel. In de eerste plaats natuurlijk professor Brillewits... en dan heb je Oberbreiter en Nats ja, ja, ja. en Peter... Ja, ja, ja, het zijn er nogal wat, maar we zullen ze krijgen, broer. Het is goed dat wij intellectuelen ja. de handen ineens slaan, dan komen we daar wel. Maar hoe? Wat gaan we dan doen? Heel gemakkelijk. Op dit lijstje staan jongens waar we nog niet genoeg vat op hebben. Daarom moeten we ze ongewoon maken... Als we een sport doen, blazen we ze op tot sportsterren. Van zangetjes maken we popidolen. We houden eh, schoonheidswedstrijden en intelligentietesten. En als die lui dan opgeblazen zijn... Ja. ...laten we ze leeslopen. Ja. Plant maken, weet je wel. Dat schakelt de tegenstemmers uit. Knaffer, zonne, ik heb ja. al vaak gedacht. De prof heeft veel te veel praatjes. Ik heb hem wel begeleid, maar ik heb nooit inspraak gehad. Hoe kan ik hem klein krijgen, dacht ik vaak. Laat maar aan mij over. Hij krijgt eerst de rommelprijs voor wetenschappen... en daarna beschuldigen we hem van plagiaat. Stil maar, ik ben al bezig. Op een morgen, niet lang daarna stond Tom Poes op een heuvel naar Bommelstein te kijken. De zomer was over en er hing al een herfstige geur in de lucht. Dat was geen wonder, want de grond was bedekt met zwammen... die zich vanaf heer Olli's achtertuin tot in de verre omtrek hadden uitgebreid. Dat is niet zo best... Er is me nu toch iets aardigs overkomen. Hmm. Men wil mij morgen uitroepen tot ereburger van Rommeldam. Oh. Er is een commissie gevormd onder pastuivenverkwil, je weet dat. Ja. Och, wie had dat gedacht, na alles wat er gebeurd is? Hmm. Hmm. Dat is toevallig. Hmm. Ik las in de krant dat Grootgut morgen wordt uitgeroepen tot spritskampioen. En er is een groep geleerden die professor Prilowitskowski wil voordragen voor de Rommelprijs voor Wetenschappen. Trouwens, de Rommeldamse voetbalclub wordt morgen ook geëerd. En er is een schoonheidswedstrijd. En overmorgen zijn die verkiezingen. Daar zit vast verband tussen. Hmm. Die jonge vriend schijnt me dit genoegen niet te gunnen. Of is het iets anders? Wat bedoelt hij met verband? Ik wil hier meer van weten. Hé, hey. wat doet hij wegwals hier? Er wordt nergens een weg aangelegd, dus ze zijn er iets anders mee van plan. Wacht eens, als hij door de zwammen gaat rijden, barsten ze, en dan komen de vergiftigde sporen vrij. Dat zou de hele wolken van sporen worden. En dat is niet zo best voor dikdoeners. Wat bedoel je? In plaats dat je blij bent over de erkenning... die ik na al die jaren van stille strijd ga krijgen... sta je hier te mopperen. Wat is er toch? Ja. Morgen is er feest en je zou er beter aan doen... wanneer je een beetje feestelijk was. Als je begrijpt wat ik bedoel. Feest? Ja. Ze gaan van iedereen dikdoeners maken. kapsonesleiders zoals dat heet. En hier staat een machine om gifzwammen te pletten. Begrijpt u dan niet wat ze van plan zijn? Zo had ik het nog niet bekeken... Aan de ene kant is een ereburgerschap zo aardig, dacht ik. Maar een ereburger is gemakkelijk plat te maken. Ja, dat zie ik niet eens. Zo'n hoogstaande positie is uiterst kwetsbaar. Mm -hmm. Zeg nu zelf, men hoeft maar te vragen hoe men aan zijn geld komt of aan zijn voorvaardelijk slot. Als je me volgen kunt. Ja, we... En dan wat geefswammen. Ja, we moeten vlug aan het werk. Hm. U kunt toch een vliegtuig besturen? Ja, prima. Die avond stond professor Prilwitskovski vermoeid bij de schappen waar zijn patiënten wegens plaatsgebrek waren opgetast. Het is mijn gans te weder. Deze behandelingsaard is onwetenschappelijk. Maar wat kan ik in me heen maken met deze kanken? Niks. Wat? Helemaal niks. U moet eens naar mij luisteren, meneer Plowski. Wat? Ik eis inspraak. Deze gevallen zijn hopeloos. En u doet er beter aan om niet langer naar een geneeswijze te zoeken. Er is trouwens niks aan deze lui verloren. Het zijn allemaal zonensleiers. Professor, dit is een zak vol breekruiden. Ik heb ze van pepastinaco gekregen. En ze zouden best eens een geneesmiddel kunnen zijn. U moet het proberen, professor. Vanavond nog. Er is haast bij, want er dreigt gevaar. Oh. Ik moet even weg, professor. De zaak is voor elkaar. Alles is piekfijn georganiseerd... En Hiep hier heeft een wegwals versierd. Morgen kunnen we aan de slag. Als het dan maar niet te laat is, er dreigt gevaar. Die tomboest is met een geneesmiddel aangekomen. Wat is dat? Tegen plat maken is toch geen kruid gewassen, Pieps? Dat dacht ik ook, maar hij bracht een zak vol rare bladeren. Wie weet waar vandaan. En de prof geeft me natuurlijk weer geen inspraak. En nu kan er van alles gebeuren. Dat kunnen we niet hebben. Morgen gaan we iedereen huldigen die lastig zou kunnen worden. Het wordt een feestdag met opgeblazen ereburgers en kampioenen. En dan gaat Hiep hier de stad bestuiven met gifzwammen... zodat de huldigende bevolking onlustgevoelens krijgt. En dan ga ik kosteloos zwammen uitreiken... zodat al die dikdoeners plat worden. Maar daar moeten geen geneesmiddelen tussen komen. Ik... Haag, die eeuwige tegenwerking van hardwerkende zakenlui, Politicussen bedoel ik. Ik ga daar een eind aan maken. Ik ga even een bezoekje aan dat hospitaal brengen. Lukt het met de breekruiden, professor? Een ganz sterke extract. Ah. Zal het werken, zo vraag ik mij. Het lijkt kwatsch maar alles moet geprobeerd worden, ook al staat ja. mij de kop niet daarna. Ja. Uh, men heeft mij ingeladen om de rommelprijs in ontvangst te nemen en zoiets leidt af. Maar de leiders, moeten geholpen worden. Zo is het. Uh, dit is trouwens geen kwarts, professor P. Pastinaco kan het weten. Also, wat heeft deze Pastinak dan gestudeerd? Oh. Het extract is explodeerd. De middel is erger dan de kwaal. Nee, dat is het niet. Iemand schoot erop, zodat de fles is ontploft. Wat? Maar alles is niet verloren. We moeten de deuren op slot doen en dan opnieuw beginnen. Ah. Er zijn ja. nog genoeg kruiden in de zak. Vrouw, hm. ik moet mij daarvan maken. Hm? Nee. nee, ga nu niet weg. Er zijn nog genoeg kruiden over. U kunt er een nieuw extract maken. Vrouw, oh, ik ben daar niet kans verrukt. Maar de de extra des Kruids is jouw ja levensgevaarlijk. Niet waar. Ze zijn niet ontploft. Er werd geschoten door lieden die niet willen dat u die platten geneest. Als we nu maar zorgen dat het ziekenhuis beter bewaakt wordt... Vindt nou, we het mij om het even. Maar... Het brengt mijn leven in gevaar. De... En het is jouw ja schade, omdat ik ingeladen ben voor de romprijs. De goede <tie> Het is nog maar vroeg in de morgen, maar toch zijn er hier op de Weidemanweg al vele burgers op pad. Met vrolijke vlaggetjes en spandoeken begeven ze zich op dit moment naar het Lutsgebouw. Terug naar jou, kant even. Och, ze denken dat het feest is. En niemand begrijpt dat het er alleen maar om begonnen is tegenstanders uit te schakelen. Hmm, het ziet er lelijk uit. Mijn enige hoop is dat heer Olly zich aan de afspraak houdt. Maar er is natuurlijk alle kans dat hij ook naar het feestgebouw gaat en dan loopt alles mis. Maar zo lichtzinnig was heer Bommel niet. Reeds vroeg in de morgen kon men hem op de heide aantreffen... waar P. Pastinakel tussen de gifzwammen doende was om ze onschadelijk te maken. Oh, het zijn er te veel. Bij gewoon groei kan ik het wel redden met de bree... Maar ze worden aangeplant en, en dat kan ik niet bijhouden. Nee, natuurlijk niet. Dat gaat boven uw krachten. Die breedblaadjes moeten worden fijn gemaakt en over de paddenstoelen gestoven worden. Dat zei Tom Poes tenminste. Zonder hulp kan dat maanden gaan duren. Er is geen hulp. Oh ho, u vergeet dat een heer altijd klaar staat om het onrecht te bestrijden. Ook al moet hij daarvoor eervolle onderscheidingen laten lopen. Als u begrijpt wat ik bedoel. De hulp komt van mij, heer Pastinakel. Voor een bobbel speelt geld geen rol en door zijn groot verstand weet hij nog wel andere manieren. Ziet u die vrachtwagens? Twee wagenladingen vol breedbladeren. Gistermiddag telefonisch besteld bij een plantage in het buitenland. Die gaan nu naar een elektrische molen om gemalen te worden. En daarna zal ik eigenhandig de bestuiving ter hand nemen. Zo. Ook al staat men te trappelen om mij het ereburgerschap uit te rekken. Ik spiek hier alvast even naar binnen, luisteraars. Het gaat hier over een uur beginnen. De grote feestzaal van het... Gebouw tot nut van het algemeen is prachtig versierd met serpentines en queerlanders. En op het podium staat een lange tafel met een groen kleed. En achter de tafel zit pas stuivend verkweel, nerveus aan zijn snor te trekken. Denk je dat er iemand komt, is al super... Ze kunnen best denken dat ze meer zijn dan ik... ...omdat ik maar klein ben. En dan zit ik hier voor <lacht> Dit is goed. We zullen zorgen dat er morgen alleen nog maar kleine mannetjes over zijn. Dan ben jij van je zorgen af, oh broer. Maar vandaag komen alle kapsonesleiers hier. Dat zal je zien. Over een uurtje gaat de zaal open. Dan roep je eerst Grootgut naar voren om hem te huldigen... En daarna komt de bolle bommel. Dat is de ergste, maar die komt zeker. Hij wil niets liever dan ereburger worden. Ik begrijp het. Het lijkt me heel gemakkelijk. Dat knopje je hier naar links en dat stokje naar achteren... En, en, en dat piepje in de gaten houden. Ach ja, ik heb al dikwijls gevlogen. En ik ben bekend door mijn technische kennis... Tenslotte gaan ze me niet voor niets onderscheiden. Oh, laat eens kijken. Oh, dat is al over een uurtje. Ik zal me moeten haasten. Is de gemalen pre ingeladen? Dan kan ik opstijgen. Ja, ja, kiema. Hij heeft het verdiend. De bekende commissimulishandelaar Grootgut... We gaan verder. Het is erg leuk voor mij om grote rommeldammers te mogen huldigen... al ben ik ook klein. De Rommeldamse voetbalclub die het volgend jaar de wereldcup gaat krijgen. De tennisster, domme drobbel waar de hele aarde naar kijkt. Onze bokskampioen, schuifpletter. Allemaal geweldige stadsgenoten... Morgen zal alles anders zijn. Uh, om kort te gaan, we komen nu aan het tweede punt van het programma. Waar is de grote Olivier B. Bommel? Wij gaan hem nu uitroepen tot ereburger van de gemeente. Laat hem naar voren komen. is <applaus> Met mijn eren van geslapen. Verdiend zijn als iemand begrijpt. Oh, maar maar hoe, hoe, hoe, hoe, hoe ben ik hoogte? Oh, oh, oh. Dan gaan we eerst maar verder met de volgende prijs. De Rommelprijs voor fenomenologische wetenschappen voor Professor Brwitzkowski. Pr We, We hebben de P. B. L. Z. Pach. Het geeft haar veel vreugde, maar in de hospital liggen vlakke krankers met de zonoschrompelingen. En ik sta hier om geloofd te worden en een uitstekening in ontvangst te nemen. Gof, ze wachten op u, om ja, u te huldigen. U verdient het. Ja, toch. Zo'n prijs is veel belangrijker dan al die patiënten die op u liggen te wachten. U moet niet zo dom zijn als heer Bommel. Wat heeft heer Bommel hiermee van doen? Heer Olly laat zijn ereburgerschap lopen om de stakkers te helpen. Maar dat is natuurlijk niet verstandig. Het is beter om eerst aan jezelf te denken en dan pas aan de anderen. Tja, dit is mij te weder. Ik eile terug naar de spitaal. Intussen beklom Hiep Hieper met tegenzin de oude wegwals die buiten de stad tussen de poolzwammen stond. Super zit natuurlijk weer aan de goede kant. Logge maken en schoonheidskoningin kiezen, terwijl ik gifs van mijn plet. Maar de wind is de goede kant uit. Dat is een troost. Doen. Het ziet er maar uit dat de feestvierders aardig wat te snuiven zullen krijgen. Als ze straks naar buiten komen, staan de straten blauw van het spul. Hé, hey, hé, hey. wat zullen we nou? Oh, de, de, de, de, de grond komt omhoog. Oh, had ik nu maar beter naar het vliegveld geluisterd. Nou, als ik nu eens... Uh, ja, ja dat, dat is al beter. Maar, maar waar is nu nog maar het piepje voor de bestuiving? Ik moet bestuiven als iemand begrijpt wat ik bedoel. Maar hoe bestuift ben Ik bedoel, welk piepje of knopje moet ik nu indrukken? Of, of uittrekken of omdraaien? Nou, laat deze rest maar eens proberen. Die ziet er niet zo technisch uit. Zo, wat een duikvlucht. Ja, ze zat ik toch echt even in een rat. Je weet tenslotte nooit wat zo'n ding gaat doen. Er kan wel een bommenwerper in zitten. Maar dit is gewoon maar een stuntvlieger... die er eens wil laten zien wat hij kan. Flink hoor! Is heel knap! Ik haat die kapsoomersleiders. Ik denk dat ze meer kunnen dan een ander. Maar hij zal straks raar opkijken. Bulsuper had zich aan het feestgewoel ontrokken en stond nu op het dak van het nutsgebouw naar het werk te kijken. Goed zo. Het werkt lekker. Hippie doet zijn werk goed zo te zien. Donders, wat een stuifsel. Komt er uit die zwammen? Nee. Wat is dat? is dat nou voor een rare kunst te maken? Een Heli was toch niet in plan opgenomen? Oh, mijn God, oh! Oh, God! Oh, oh, oh, oh. Draaiend en slingerend vloog de helikopter boven hypersporen, zodat de piloot door zijn cabine bewoog als een eenzame munt in een collectebus. De beklagenswaardige had vergeten om zijn veiligheidsgordel aan te doen en dat wreekte zich nu op vreselijke wijze. Het is dan ook niet te verwonderen dat hij zijn opdracht om het land te bestuiven geheel vergeten had en ook de besturing had zijn belangstelling niet meer. Hij graaide radeloos om zich heen om een houvast te vinden en greep zodoende een hendel die soepel meegaf. <truinig> Toevallig was het degene die de bestuiving regelde. En terwijl het vliegende tuig ondersteboven over de heuvels schierde, spoot er een brede straal gemalen breekkruid uit zijn achterkant die langzaam naar beneden daalde. <truinig> <truinig> Wat zullen we nou beleven? Frau, een neuer extract. De deuren zijn verslotterd en de hoofdplegerin houdt je wacht... ...zodat wij niet verschoten kunnen worden. Ik sla voor, meneer Poes, om weer met de behandeling te beginnen. Niet dat ik me veel van voorstel, maar wij moeten alles verzoeken. Zo is het. De extract werkt ja, ganz wonderbaar. De schrompeling verdwijnt. En de metabolisme restaureert zich een schone zaak, meneer Poet. Ja, maar daar komt de heer Olly aan. Hij zal een ongeluk krijgen. Snel naar buiten. Hebt u zich bezeerd? God, dat heeft u knap gedaan. Het vliegtuig is wel een beetje stuk, maar die bestuiving is geslaagd. We zullen geen last van de gistzwammen hebben. Uh, hebt u zich pijn gedaan? Uf, hoe, uh, hoe laat is het? Uh, uh, Wat ben ik bedoel? Alles is in orde. De professor is zelfs al bezig met de injecties. En die helpen hoor. Kijk maar. Uh. Terwijl gevoelige naturen door een vreselijke kwaal op het ziekbed gewacht worden, geeft de groverbesnaarde zich over aan pretvliegerij. Nou... Het is stuitend. Wacht even. U hebt het mis, Marquis. Heer Olly heeft de ziekte vanuit de lucht bestreden en daarbij heeft hij een ongeluk met zijn helikopter gehad. Bestuiven. Alles, bestuiven. Alles... Rond en rond. Tja, dan moet ik mijn rond. mening over u herzien. Misschien moet ik zelfs mijn mening over mezelf herzien. Oeh. Maar zorg u, Amis. Het is prettig dat hij eh, niet meer plat is. Want dat was mijn schuld. En ik ben blij dat mijn goede vader het niet heeft hoeven beleven. Een plet niet. Oeh, maar verder heb ik me lelijk pijn gedaan, jonge vriend. Een Akelige scheut in de achterkant en een heel licht gevoel in het hoofd. Oeh, Ik hoop dat ik er weer bovenop kom. Excuseer, heer Olivier. Het is allemaal heel betreurenswaardig. Ik ben ernstig ziek geweest door het roken van verkeerde sigaren... en het plukken van paddenstoelen... Maar ik heb veel nagedacht toen ik zo plat in het hospitaal lag, en ik hoop dat u mij wilt verschonen. Ik weet niet wat je bedoelt. Maar er wordt niemand plat gemaakt waar geen steekje aan los is, als je begrijpt wat ik bedoel, laat het niet weer gebeuren, Joost. Dan praten we er verder niet over. Toen professor Prewitskowski de laatste sonusleider door een injectie genezen had begaf hij zich naar het bed van Ibelis weder, die nog steeds wezenloos te neerlag. Wanneer ik het goed versta, heeft de patiënt schuldigheid aan het lijden der anderen. Ik heb de aandrang hem liegen te laten, meneer Piep, de vrevelachtige achter misgesteld. Hij is geen misgestalte, hij is de grote figuur van het prolse denken. Zonder hem zou ik nog steeds het kleine assistentje zonder inspraak zijn. U moet naar mij luisteren u moet hem helpen. Ik help hem zonder naar u te luisteren. Dat is mijn plicht als wetenschappelijker. En de politie moet de rest maar uitzoeken. Ik dien hem in een zwam in spoiting toe... Goed zo, ja. goed zo. Nu kan ja. het platmaken beginnen. En nu is het afgelopen met uw dwingelandij, meneer Plopski. Vooruit, zeg hem de waarheid, Tot iemand. De politie! Je bent erbij, Zweden. Je zit hier zonder geldige papieren. En bovendien heb je onwettige gidszwammen verspreid. Als je de waarheid wilt vertellen, kan je dat beter tegen mij doen. Daar heb je het nou. De wereld kan niet vooruitgaan zolang de oude orde het voor het zeggen heeft. Het is uit, jongens. We kunnen beter inpakken. Ja. Mijn schuld is het niet, baas. Ik was mooi op weg met een was toen die helikopter eraan kwam. Mm, ik weet het, niet. Het is allemaal voor niks. Verstuiven heeft hier voor geks dan huldigen. Jammer. Het was zo mooi voor elkaar. Ja, jammer, ja, jammer. Die opgeblazen grootgut doet aardappelmeel in zijn spritsen en die sportjongens zijn gedoopt. Dat had ik willen zeggen... Maar zonder gifzwammen heeft het allemaal geen zin. En ik dan? Er is niemand die aan mij denkt. Omdat ik klein ben zeker. Nu zullen die Kapsodus-leiders morgen niet op mij stemmen. Omdat ze denken dat ze beter zijn dan ik. Die verkiezingen gaan helemaal niet door. Kom op, Piep. Wegwezen hier. Wegwezen, maas. Wegwezen. Het verhaal uit. Het verhaal uit. Ze laten me alleen. Zo gaat het nu altijd. De grote gaan er door en de kleintjes krijgen de klappen. Zo keerde alles tot de oude orde terug. Ook de rechtspraak werd in ere hersteld. Maar er was weinig belangstelling toen de zaak van Zweder en Verkwil voorkwam. De heer I. Zweder wordt uitgewezen wegens gebrek aan papieren. En P. Verkwil wordt veroordeeld tot het afbreken van een pand... dat hij zonder vergunning heeft doen optrekken. Jij durft, hè? Omdat ik klein ben zeker. Wat let me... Vermeerdert met een boete van 100 florijnen... wegens bedreiging van de rechtbank. Aha. U kunt gaan. Gerechtigheid, burgemeester. Zo is het, Bas. Vanavond geef ik een etentje in de kleine club en ik reken op je... We gaan Bommel huldigen. Dat heeft hij wel verdiend. Wat jij? Dat wij hier weer in volle omvang kunnen zitten... ...stemt ons allen zeer dankbaar. En wij hebben dat te danken aan de heer Bommel... ...die hier zo bescheiden aan het hoofd van de tafel heeft plaatsgenomen. En dankzij hem hebben we ons kunnen oprichten... Uit onze verpletterde toestand. Hij heeft het Poolse denken onschadelijk gemaakt. En daarom stel ik voor. Om hem tot ereburger van onze stad te maken. oh, oh. oh ik ben diep getroffen. Oh. Het is jammer dat mijn goede vader dit niet heeft mogen meemaken, bedoel ik. Maar ik heb in de afgelopen dagen mijn les geleerd. Wanneer men als heer te veel eer opstrijkt, kan men maar al te gemakkelijk plat worden gemaakt. Weliswaar heb ik met levensgevaar de sporen van de gifzwam bestoven, maar... Huh, huh, uh, <coughs> uh, <coughs> ik bedoel, kijk, het eigenlijke werk is door Tom Poes gedaan. En daarom kan ik dat ereburgerschap deze keer uh, niet aannemen, als u begrijpt wat ik bedoel. Bommel heeft een groot denkraam. Hij heeft het breekruid met een ontploffingsmachine verspreid en dat heeft erg geholpen. Maar uitgeroeid is de zwammerij nog niet en ze verspreiden zich erg snel. Ik zal door moeten gaan met het ontzuren en bestuiven, want ze blijven gevaarlijk voor dikke toeners. En die zullen er altijd zijn. Ja.